Twee uur. Het NOS-journaal. Voor een Limburgse vrouw die in Spanje al bijna twee weken wordt vermist, is een speciaal fonds opgericht. Vrienden hebben het in het leven geroepen om geld in te zamelen voor de zoektocht naar de vrouw, de stichting. Bijvoorbeeld geld dat nodig is voor reis- en verblijfskosten of geld uh, wat nodig is uh, voor uh, in te zetten communicatiemiddelen. Maar dat kan natuurlijk nog veel breder worden... maar op dit moment is daar uh, ja, nog niet voldoende inzicht in. De 48-jarige Marianne Goosens vertrok twee weken geleden naar een plaatsje in Zuid-Spanje. Kort na aankomst verdween ze en sindsdien is niets meer van haar vernomen. De Spaanse politie zoekt met speurhonden en helikopters, maar tot nu toe te vergeefs. Familieleden en vrienden van de vrouw zijn naar Spanje gereisd om te helpen bij de speurtocht. De advocaat van ChemiePek vindt de manier waarop de directeur en drie medewerkers van het bedrijf zijn aangehouden overdreven. De vier werden vanochtend van hun bed gelicht. Advocaat Drent zegt dat zijn cliënten zich ook wel zelf bij justitie hadden gemeld als dat gewenst was. Er wordt van een mug een olifant gemaakt, zegt de advocaat. Volgens hem heeft het OM in vergelijking met een half jaar geleden ook geen nieuwe verdenkingen. De directeur en drie andere medewerkers van Chemiepec in Moerdijk worden ervan verdacht dat ze grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen en bewerkt op plaatsen waar dat niet is toegestaan. Doordat de veiligheidsmaatregelen tekortschoten werd de brand van begin januari zo groot, zegt het OM. De NS rijdt sinds het begin van de middag met een aangepaste dienstregeling. Vanwege het slechte weer dat wordt verwacht is het aantal sprinters geschrapt. Reizigers moeten daardoor vaker overstappen. Tussen Rotterdam en Hoek van Holland is de bliksem ingeslagen. Het zal nog wel een paar uur duren voor het treinverkeer daar weer normaal is. Op strategische trajecten heeft de NS extra personeel ingezet. ProRail heeft storingsploegen paraat. Later vandaag worden vanuit het zuidwesten zware buien met onweer verwacht.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 hier in de omgeving. Ja, en dan komt echt de vraag aan de orde van, goh, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Bij de botsing waren een vrachtwagen, een militaire truck... en drie personenauto's betrokken. De dode is een militair en van de 15 gewonden zijn er drie slecht aan toe. Er wordt water uitgedeeld aan automobilisten... die vanwege de afsluiting van de A2 in de file staan. Het weer broeierig warm, met kans op hevige onweersbuien... mogelijk met hagel, zware windstoten en wateroverlast. Vanavond en vannacht ook nog buien. En die trekken morgen naar het oosten weg. Het klaart dan op en wordt tussen 19 en 22 graden. ANDB verkeersinformatie U hoorde het zojuist in het nieuws. Er zijn grote verkeersproblemen in het zuiden op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven is de snelweg voorlopig dicht... tussen Nederweert en de Afritbudel... na het ernstige ongeluk met een vrachtwagen vanmorgen. Er staat staat file tussen Kelpen-Oler en Nederweert 6 kilometer. Vanaf dat punt wordt u omgeleid. Het is beter om om te rijden vanaf Knoop het Vonderen via Venlo... over de A73 en de A67. Die route is verder filevrij. De andere kant op loopt het ook vast op de rijbaan vanuit Eindhoven... Er staat voor de afrit Budel vijf kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Ook daar geldt de omleiding via Venlo. Elders zijn problemen op de A12. Van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. 6 kilometer file na een aanrijding, maar de weg is wel weer vrij. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum zit een gat in de weg in de Noordtunnel. Er staat 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. De brand breekt rond 8 uur uit in zorgcentrum De Gijnse Hof. Het vuur begint op het dak, maar slaat over naar binnen. Ja, gisteren een brand in een zorgcentrum in Nieuwegein. Brandexpert Fred Vos. Gebeurt dat nou vaak dat in instellingen dat soort branden zijn... of is dat toch iets heel uitzonderlijks? Nou, laten we blij zijn dat branden een onbetrouwbare voorspelling hebben, maar gelukkig niet zo vaak gebeuren. Maar alles hoort erop te er zijn ingesteld op die enkele mogelijkheid dat mensen blootgesteld worden aan de gevaren van brand. Ja, we praten straks met u verder over branden in verpleeg- en ziekenhuizen en wat daarbij veranderd en verbeterd zou kunnen worden. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil 400 miljoen bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg. Stigmatiserend, discriminerend en onbegrijpelijk noemt de GGZ Nederland deze maatregelen. En die GGZ die roept op om morgen flink te protesteren tegen de aangekondigde bezuiniging. Zometeen praat ik met psychiater Marijke van, Pugge, Marijke van Putten, directeur innovatie van GGZ Noord-Holland, over die bezuinigingen en over de manier waarop wel bezuinigd zou kunnen worden. En morgen beslist de Griekse regering over de aanpak van de crisis... waarin het land verzeild is. Met uh, historicus en Griekenland-liefhebber Fik Meijer... gaan wij uh, straks in de tijdmachine. Fik, lukt het die Grieken wel als volk om te bezuinigen? Zit dat er überhaupt in? Nou, niet op korte termijn. Op korte termijn voorzie ik uh, alleen maar grotere problemen. Want ze zijn nu vandaag en morgen aan het staken. En stel dat uh, het parlement aanneemt dat deze bezuinigingen doorgaan... dan krijg je nog grotere opstanden... Stel dat ze het niet aannemen, dan heb je ook een chaos. Met andere woorden, ik voorzie op korte termijn geen uh, directe oplossing. Want er moet zoveel worden ingehaald. Als je alleen al kijkt dat wij al problemen over 18 jaar bezuinigen... in een veel grotere economie, 18, miljoen bezuin, 18 miljard bezuinigen... en de Grieken 28 miljard, ja, teluit je winst... Onze dichter bij de dag is vandaag Paul Borgreven. En zijn gedicht hoort u tegen drieën. Heeft u een vraag of een opmerking voor ons? U kunt reageren via de mail. Dit is via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, we gaan praten over de brand gisteren in Nieuwegein met Fred Vos. U bent brandveiligheidsdeskundige. Gisteren dus een, een brand waarbij 138 mensen werden geëvacueerd. 40 mensen met ademhalingsproblemen en 90 zwaar gewonden dat is een hele ernstige situatie geweest daar. Hoe kan dat? Nou, ik, uh, ik heb de beelden gezien van de brand... en dat zag er niet, niet erg uh, verontrustend uit. Dus mijn voorspelling hoe het gebeurd is van een redelijk kleine brand op het dak... dat er zoveel effect in het gebouw is aangebracht... Uh, is te wijten aan slecht doordachte brandpreventie... en een dak dat het uh, toestaat, dat uh, atmosfeer van buiten ongekuist naar binnen komt. Dus er zitten kennelijk in dat ventilatiesysteem... en airconditioning systeem geen rook- en brandmelders... en blijven dus gewoon doordraaien... als er, als die atmosfeer daar niet in zou moeten terechtkomen. Nou, u zegt, we zagen niet hele grote uitslaande uh, vlammen... maar het kan dus zijn dat als die hitte op zo'n dak heel hoog wordt... dat dat dan naar binnen gaat... Uh, terwijl dat eigenlijk op dat moment anders zou moeten. Dat zo'n sy systeem uitschakelt of op een andere manier gaat werken. Ja, hete rook van, van, van een brand, en zeker van een teerbrand. Maar die bereikt, bereikt die lucht, die rooklucht, die bereikt hoge temperaturen. Dat kan oplopen tot 900 graden Celsius. En als je dat dan in een gebouw zuigt... met, met in zo'n verzorgingstehuis redelijk kleine kamertjes en ruimte... Hè, dat zijn kleine compartimenten noemen wij dat... dan is, da, is daar snel een temperatuurverhoging... Maar Daarmee samen meteen een uh, giftigheidsverhoging ja. uh, vindt daar plaats. Ja, nou was, uh, er werd er gewerkt op het dak. En dan horen we wel vaker dat er gewerkt wordt op daken en dat er dan brand ontstaat. Is dat een extra risico, dakwerkzaamheden? Ja, zeker. Het, uh, de dakbedekking zelf is brandbaar. Hè, bitumen en dat soort stoffen. En uh, wordt gewerkt met lijmen. En dat werk uh, met branders, dat werk is intrinsiek uh, brandgevaarlijk. Ja, en nou was het gisteren ook nog heel warm. Heeft dat dan nog, is dat dan nog een extra risico? Ja, dan is de vloeistoffase van die stoffen eerder bereikt. En, en, en om brand te krijgen heb je damp nodig. Dus van een vaste stof, eerst vloeistof en dan... Damp. Nou, als je die vloeistoffase, als het dan meer vloeibaar wordt... dan heb je minder uh, energie nodig, dus minder energie van de brand nodig... om verder damp en dus brandbare mengsels te vormen. Ja, maar dan zou je dus eigenlijk zeggen... misschien moet je bij bepaalde buitentemperaturen niet dat soort werkzaamheden doen. Zijn daar regels voor? Nou, niet dat ik weet dat dat aan temperatuur gebonden is. Dat, is, uh, dat zou dan uh, maatregel zijn op gezond verstand. Maar het risico is er altijd. Dus dat is niet zeg maar, het, het, de omgevingstemperatuur is daarbij geen doorslaggevend extra nee, risico. Nee. Dus dat, dat, dat hoeft niet een reden te zijn dat het dan fout gaat. Zijn er dan speciale regels voor dakbedekkers om te voorkomen dat die brand ontstaat? Ja, niet alleen voor dakbedekkers. Uh, die moeten samenwerken met, uh, met de organisatie in het gebouw. De, de, de gebruikers, zeg maar, van het gebouw. En bij, uh, in het algemeen is, is het gebruik van open vuur verboden. In, in elke gemeente. En als je dus open vuur gaat maken aan een gebouw of tegen een gebouw. dan moet je daar maatregelen voor nemen en dan moet je daar toestemming voor hebben. En die toestemming is dus gebonden aan. Uh, voorkomende, beperkende en bestrijdende maatregelen. Ja, maar je zou dus eigenlijk misschien bijna kunnen zeggen... misschien moet je niet terwijl uh, in zo'n gebouw... hele kwetsbare mensen aanwezig zijn... dat soort werkzaamheden uitvoeren. Of is dat niet haalbaar? Dat nou, ik, ja, ik weet niet of dat niet haalbaar is... maar de beperkende maatregelen die je moet nemen... dat is als er brand. Je probeert te voorkomen dat er brand uitbreekt... maar dat kan niet, want je werkt met open vuur. Dus er is al een vorm van brand. Ja. Alleen die, die zou gecontroleerd moeten blijven. En, en je moet dus maatregelen nemen wanneer die ongecontroleerd wordt dat vuur. Ja, en, en, dan, en, dan, en dan spreek je van brand. En daar zijn voorgeschreven dat, dat er uh, blusmiddelen aanwezig moeten zijn. Maar ik zou me voor kunnen stellen bij zo'n gebouw dat, uh, uh, dat daar extra toezicht op wordt uitgeoefend en dat het programma, het, de, het werkprogramma... van tevoren zorgvuldig wordt bestudeerd. En zeker ook in relatie met de ventilatie- en uh, airconditioningsopeningen... die op het dak zijn aangebracht. Ja. U beschrijft nu een ideale situatie waarin dan dit soort procedures gevolgd worden. Gebeurt dat in de praktijk? Nee, ik, ik <laughs> zie zoveel branden voorbij hey, komen. Dat is nou jammer, meneer. Nee, <laughs> De, meneer ik ja, ja, ik vind het ook jammer. Ik vind het zelfs uh, uh, uh, in een in triest omdat de oorzaken van veel van die branden. zijn inderdaad puur al op gezond verstand te voorkomen. Hm. Maar de instanties, de wettelijk, de wettelijk voorgeschreven instanties. die dat moeten doen. Uh, onze regionale brandweer en onze gemeentebrandweer. onder het bevoegd gezag van BNW. die, die zijn al uh, sinds uh, de brandwet van 85. na later op al die gebieden. Ja, maar dat is toch merkwaardig. Want ik kan me ook voorstellen dat ook zo'n directie van zo'n tehuis. natuurlijk ook niet gebaat is bij zo'n brand. Dus waar, wie, wie laat dat dan afweten op zo'n moment? Ja, dit is de discussie die u nu begint tussen de beheerder van het gebouw of de eigenaar. die sinds de vuurwerkramp en de Volendamramp is begonnen. Van wie is nou verantwoordelijk? Nou, ja. voor verantwoordelijkheid denk ik altijd. dat zit al in het woord. verantwoordelijk. Je moet dus het antwoord weten op het probleem. En ik stel dus vanuit mijn achtergrond. dat een leek, een, een, een uitbater van een gebouw. niet. Uh, in staat is om het antwoord te geven op de problemen die zich in dit soort uh, omstandigheden kunnen maar, aandienen. Maar, maar wie dan wel? Wie de, moet... de, de, de brandweer, dat is de, vooral de regionale brandweer, die moet adviezen geven. Uh, zodanig dat, dat uh, deze omstandigheden uh, voldoende gecoverd worden door beperkende en bestrijdende maatregelen. Ja, dus hoe is dat met zo'n gebouw? Moet in, in, in principe de brandweer van zo'n plaats, elk gebouw waar dit soort mensen. Uh, zijn of andere gebouwen daar een scan voor doen of overleggen? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Oh ja, zeer zeker. Dat, zo staat het wel in de, in de wet. De wet is wat door elkaar gehaspeld in de praktijk. Maar daar kan ik ook niet helpen. Maar de, er is voor zoiets een gebruiksvergunning dat is de toestemming, dus na een bouwvergunning... moet je nog een gemeentelijke vergunning hebben... om het gebouw voor bepaalde doelen te mogen gebruiken. Nou, Een van de doelen die zijn voorgeschreven is inderdaad dit. Hè? Ja. Dat als je mensen onderdak verschaft dan eh, op bepaalde aantallen... dan zit je al aan een gebruiksvergunning. Nou, Dan is het de bedoeling van de wetgever geweest sinds 1985... dat voordat je zo'n vergunning afgeeft... dat de commandant van de regionale brandweer... dus dat is één niveau hoger... die is daarmee dus de wettelijk adviseur geworden... dat die de voorwaarden stelt, waaronder een gebouw voor, in dit geval... als verzorgingshuis, gebruikt mag worden. Ja. En die bepaalt dan ook, als je afwijkt van de algemene voorschriften... dus geen open vuur gebruiken, die schrijft dan ook voor wat je doet... als je wel open vuur wil gaan gebruiken. Nou, het klinkt allemaal alsof dat goed geregeld is dan. Uh, op papier is het goed geregeld en in de praktijk... is er een enorme puinhoop van gemaakt. Maar dat is al jaren zo en we leren dus niet van deze branden ja maar Denkt dat is u, toch heel treurig? Want, ja. Nou, er, er is geen lerende kern. Dus er wordt geen informatie bijgehouden... van wat er allemaal fout gaat. En zelfs zoals bij een vuurwerkramp... of bij de Volendamramp wordt niet goed onderzocht... wat door de, het bevoegde zag. BMW en, en hun adviseurs fout is gedaan. Dat blijft helemaal buiten schot. Ja. Dus die groep die eigenlijk... uiteindelijk uh, in mijn eerdere definitie... verantwoordelijk is... die het antwoord weet op deze problematiek... die verzaken en ja... Dan, dan, wordt het, uh, dan, dan wordt het losgelaten. Het klinkt heel ernstig, zoals u dat nu beschrijft. Want in feite uh, zijn er dit soort incidenten... en vervolgens gaan we gewoon weer door zoals we al bezig waren. Ja u, ziet het, uh, ja, u doet radio, maar ik zie het elke dag op internet en op tv. En ik heb er regelmatig ook, Ja, je wordt dan af en toe een beetje ironisch... Uh, heb ik erop gereageerd van ik zie dagelijks de grote branden voorbij trekken. En, en dat... dat dat wordt kennelijk geaccepteerd. U heeft daar ook een nieuwsuur aan, maar ja. het, men leert niet... En en het is natuurlijk, en, uh, ik kan er uh, schamper om lachen... maar het, het, het blijft verschrikkelijk triest. Ja, want het is het... allemaal zo onnodig. Want er vallen wel doden en gewonden. We hebben ook aan Zoals... het einde van Marijke van Putt. U bent de psychiater bij GGZ Noord-Holland. noord, uh, noord U heeft natuurlijk ook gebouwen onder uw beheer... waar mensen in verblijven. Hoe is dat bij u geregeld? Of stel ik u nu een vraag waar u geen antwoord weet? Nou, er zijn hele strenge, uh, strenge regels voor inderdaad... waar we ons aan moeten houden. Die ook regelmatig gecontroleerd worden door de uh, plaatselijke brandweer. Ja, dus u krijgt wel als iemand van de brandweer weer over de vloer om te kijken of alles in orde is. Ja, zeker. ja, Meneer Vos, dus het gebeurt wel. Nou, die mevrouw komt geloof ik uit Noord-Holland. Daar ben ik een keer uh, een paar jaar terug nog maar... met een verborgen camera geweest in, uh, in het ziekenhuis. En daar was van alles mis, kan ik u melden. Daar moest heel snel worden ingegrepen. Want dat was een hele dreigende situatie. In het in de, ziekenhuis zelf? In u. het ziekenhuis zelf. Oh. Wat ontvluchting betreft, uh, met de sleutel afgesloten vluchtdeuren in het brandwondencentrum Notenbenen hm. en, en in het aangrenzende uh, ziekenhuis... de, de gangen uh, die volgezet waren met allerlei brandbare materialen. Dus als die mevrouw uit ervaring spreekt, dan is het of een selectieve ervaring... die kan ik natuurlijk niet ontkennen, maar in, maar in het algemeen... en gelet ook mijn kennis van mensen die nu nog bij de brandweer werken... is die, is die controle door de gemeentelijke instantie, die zijn niet bekwaam... Hm. en en wat je moet controleren, dus de voorwaarden waaronder de vergunning is afgegeven, is vaak even onbekwaam en onvolledig gesteld. Ja, ja nou, dat is een hele terugconstatering. Nog even één vraag over deze instelling dan in nieuwe geen en in het algemeen ook. Ik neem aan dat dit in dit soort instellingen ook brandoefeningen moeten worden gehouden. Hoe vaak moet dat eigenlijk gebeuren? Uh, nou, ik denk dat u doet op uh, ontruimingsoefeningen. Ja. Want, ja. Ja, dat, dat zou je regelmatig, wordt het dan vaak hè, in, in algemene termen gesteld... maar dat, dus ja, dat zou je moeten doen. Maar ik geef daarbij eh, te overdenken dat, dat de wijze waarop die mensen verpleegd worden... Hè, gekoppeld aan allerlei hulpmiddelen, u kunt zich dat voorstellen... Uh -huh. ja, is dat allemaal niet zo eenvoudig, hoor? want dan worden die oefeningen een risico en ziek. Dat wil je natuurlijk ook niet. Nee, maar gebeurt het dan niet? Zien, uh, zien die instellingen er dan maar van af om zo'n ontruimingsoefening te houden? Ja ik, ja, ik heb uh, niet, niet helemaal een verzorgingstehuis... maar, maar een inrichting, dus uh, de Schipholbrand heb ik onderzocht. En daar gebeurde het inderdaad niet. Nee, nee. En dat is natuurlijk ook niet goed. Goed, we praten zo even met u verder. Onder andere ook nog even over een andere brand, namelijk Chemiepak in Moerdijk. Want vanochtend is de directeur en een aantal andere betrokkenen van dat bedrijf zijn gearresteerd. Maar eerst gaan we ook nog even praten met een longarts, mevrouw Wanda de Kanter. Goedemiddag. Goedemiddag. We willen ook nog even met u hebben over die brandwonden waar het over ging... die dus niet zichtbaar zijn voor ons, maar waar waarbij dus mensen wel blijkbaar heel erg uh, beschadigd zijn. Met name als het gaat om longen. Uh, wat gebeurt er met mensen die, zoals gisteren werd beschreven... Uh, misschien wel gaan sterven? Wat, wat, is, er, wat is er gebeurd? Nou, wat gebeurt als je in een, in een brand ligt en de ruimte is klein... en, en het is afgesloten, de temperatuur omhoog gaat... zodat dus dat je niet echt zelf in de brand komt... zodat je op de huid geen brandwonden krijgt... kan het wel zijn dat je hete lucht inademt. Want je kan natuurlijk niet je adem inhouden... Hmm. Als je niet, helemaal, als niet mogelijk is om snel weg te vluchten en je blijft dus langere tijd dan je zou willen liggen... dan kan het zijn dat je veel hete lucht inademt. Dat is het begin. Ja. Nou, je kan dan, je kan, als je heel veel koolmonoxide binnenkrijgt, hè, dat zijn afbraakproducten, dan kan je daarvan in coma raken. Dat kan, maar wat er ook kan gebeuren is dat die hete lucht je luchtwegen verbrandt. Maar wat er meestal gebeurt is als je in zo'n ruimte bent, is dat je gewoon puur roet inademt. Hè. Want er, er, er verbrandt hout, er verbrandt van alleen materiaal... En dat komt roet vrij in de lucht, dus ja, je ademt dat in. En wat je vaak ziet is dat mensen die, die um, ja, hete lucht hebben ingeademd... kan je aan de buitenkant zien dat er roet rond de neus zit, rond de mond... dat de neushaartjes verbrand zijn, dat mensen hees zijn. Dat is een eerste aanwijzing dat er ook iets ingeademd is. Mm -hmm. nou. Wat, wat je dan gaat doen is, het belangrijkste is dat je, um, ja, zodra je denkt dat er aanwijzingen zijn dat mensen hete lucht hebben ingeademd langere tijd. En je ziet verschroeide neusharen en roeten rond de neus, dat je iemand een, een, een, een buisje inbrengt in de luchtweg. Om te zorgen dat ze goed kunnen blijven ademen. Ja. Nou, de ademweg um, ja, openmaken. Dus dat de, dat de luchtpijp gewoon in verbinding staat met de buitenwereld. Wat we dan doen is, ik kijk met een slangetje, een bronchoscoop heet dat, waar een lampje aan zit. Kijk je door dat buisje de luchtpijp in en dan kan je alle luchtwegen afkijken. Nou, als je ziet dat, dat de luchtwegen gewoon roze, er gaaf uitzien, dan is er niks aan de hand. Dan heeft iemand wat roet binnengekregen, maar dat zal, waarschijnlijk is het in de bovenste luchtwegen, maar dan zal je daar geen last van hebben en dan kan je het buisje eigenlijk heel snel eruit halen. Ja. Wat je ook kan zien is dat, dat er wel roet is. Dat is echt ingeademde roet. Dan zie je dan overal zie je roet. Het kan zijn dat het alleen maar op de splitsing zit van de linker en de rechter Maar het kan ook zijn dat je langer erin hebt gelegen en dan zie je roet overal. Nou, dan moet je goed kijken, want dan ga je spoelen. Dan ga je zorgen dat alle luchttakjes weer open gaan, zodat de roet eruit is. Zodat mensen weer kunnen ademen. Ja. Nou, is dat, op zich is dat in, in zekere zin niet zo ernstig. Want je, je kan het wegspoelen, de luchtweg is weer open. Je kan binnen een dag wel weer het buisje eruit halen. Het risico daarvan is dat je verhoogde kans op infecties krijgt. Ja, ja. Nou, bij een jong iemand is dat ook weer niet zo. Want dat kan je allemaal wel hebben. Maar het zijn natuurlijk hele fragiele ouderen. Dus een een simpele roetinhalatie, zonder dus dat er echt verbranding van de luchtwegen hoeft te zijn, kan al zorgen dat mensen ja, eh, toch, toch een luchtweginfectie krijgen, toch helemaal in de wal raken van de opname, hè? Dat, dat, dat ze uit het lood gaan. En dat is natuurlijk bij de fragiele ouderen natuurlijk sneller het geval dan bij jonge mensen. Ja, ja. Dat is een bijkomend risico. Ja, want gisteren werd gezegd door professor Leen van het UMC... dat de eerste 48 uur na, uh, in, na, na het inademen van, van die hete lucht, dat die cruciaal zijn. Waarom zijn die eerste 48 uur zo belangrijk? Nou, het is eigenlijk meer zo dat op het moment dat je. Um, uh, het hangt heel erg vanaf wat er aan de hand is. Kijk, op het moment dat je van binnen alles verstopt zit met roet, dan moet je dat natuurlijk meteen doen. Ja. Als, je alleen maar verbrand, als je alleen maar hete lucht hebt ingeademd, krijg je de grote problemen. Treden vaak pas later op, krijg je lekkage van vocht uit in de luchtwegen. Um, maar op het moment dat er acuut um, hete lucht is ingeademd, dan gaat het niet over 48 uur. Dat geldt voor brandwonden op de huid. Maar dan moet je meteen, omdat dan krijg je zwelling, dan krijg je uh, vernauwing van de luchtwegen, dan moet je uh, direct iemand een buisje geven. En dan kijk je ook in de luchtweg, Dan kan je op zich niet zoveel doen, maar dan zie je dat de luchtweg zelf verbrand is. Dan hm. zie je in plaats van, van roet, in plaats van roze, zie je echt verbrande luchtwegen. Ja. En, is dat, en daar dan... ja, is, dat, is dat überhaupt ooit te herstellen? Ja, dat is te dat is herstellen, dat herstelt zelfs goed. maar ook dat geldt ook weer, hoe jonger hoe beter je herstelt of hoe minder risico je loopt. Maar wat het probleem daarvan is... en dan komt waarschijnlijk meer die 48 uur... dat je natuurlijk als je ja, de volgende dagen gaat... dan uh, de, de, de doorlapbaarheid van de bloedvaatjes neemt toe. Dus je krijgt vochtuitbreiding, je krijgt allerlei wondvocht... je krijgt uh, ontstekingsstofjes die komen vrij. En wat je dan ziet is dat mensen longontsteking krijgen... en dan liggen ze lang aan de beademing. Het grote risico daarvan is... dat ze ineens stukjes kunnen loslaten uit de luchtwegen... en dan ineens zo'n buisje kunnen verstoppen. En dat is... Ja, pas in de dagen erna wat acuut kan optreden, wat heel beangstigend kan ja, zijn. Ja, nou het klinkt in ieder geval als iets wat je echt moet voorkomen als ik u zo beluister. Ja, nee, absoluut. Zeker, zeker als je zulke, zulke mensen die natuurlijk soms niet helemaal misschien adequaat kunnen reageren op, op een prikkel zijn, sowieso angstig. er zal vaker een delier. Dus zo'n soort eilen op gaan treden. Bij mensen die zo schok hebben meegemaakt. En het risico is natuurlijk ook, ook al heb je een kleine. Verwonding van binnen, dat je toch al heel erg uit het lood kan gaan. Ja. En, en de ernstige, de ernstige um, uh, inhalatie, dat het echt helemaal verbrand is, zoals bij Vallendam of bij de Hercules-rampen, dat, dat is natuurlijk dat je heel erg lang in het kokend hete lucht hebt ingeademd. Dus, je zal dat misschien minder snel hebben als iedereen weet dat er mensen waren. Dat mensen snel toch zijn weggehaald. Ja, nou Dat was hier gelukkig dan in ieder geval het geval. Hartelijk dank, eh, dokter ja. Wanda de kantor van het ja. Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, over een, voor een toelichting over wat nou precies gebeurt als je in hele hete lucht ligt. Fred Vos, nog eh, over een ander brandgeval wou ik het even met u hebben, want eh, de brand in van chemiepak in Moerdijk, die herinneren we ons allemaal nog wel, vorig jaar. Eh, vanochtend is de directeur eh, gearresteerd, samen met Drie andere uh, mensen van het bedrijf. Hij wordt beschuldigd van het verkeerd opslaan van gevaarlijke stoffen. Kunt u ons nog even vertellen wat er ook alweer fout ging bij chemiepak? Nou, uh, chemiepak, daar is brand uitgebroken op een, op een terrein buiten loodsen. En die brand heeft zich verder uitgebreid tot in de loodsen. Het materiaal wat daar is opgeslagen is over het algemeen onder meer brandbaar. Hè? Het zijn chemische stoffen die kunnen reageren en die kunnen dan ook met zuurstof reageren. Um, dat is uh, zeg maar een brand die gelet op de aanwezige materialen voorspelbaar was. Hm. Dus mij verbaast het niet, de omvang niet uiteindelijk. Terwijl het leek alsof de rest van Nederland inclusief de brandweer daar wel verbaasd over was. Ja, zoals een, een kind verbaasd is met, met een onbekend groot cadeau. Maar, <laughs> ja, maar dat is toch ernstig, want dat betekent dus gewoon... dat zelfs professionele mensen die, die, die moeten weten hoe je zo'n band bestrijdt... en wat er gebeurt, dat die daar niet van op de hoogte zijn. Dus was dat ook hier weer het geval? Ja, u noemt ze professioneel, maar dat is een, een, laat zeggen, een positief bijvoeglijk naamwoord. Ja, daar ga ik vanuit als leek. Ja, nou, dat is dan jammer. Want uh, er zijn in de afgelopen jaren uh, inspectierapporten verschenen... van de Inspectie Openbaar Orde en Veiligheid... die de bekwaamheid van de brandweer op alle niveaus... als, uh, nou, sterk tot, tot zeer sterk onvoldoende hebben vastgesteld. Dus hm. dat vertrouwen kunt u niet hebben. Ja. Ik gun iedereen alle vertrouwen, maar ja. dit kan niet. Ook hier weer niet terecht. Is het dan terecht dat die directeur en zijn medewerkers zijn gearresteerd... van het bed gelicht zijn, zelfs vanochtend? Ja, ik ben uh, geen rechter, maar ik zie wel een, uh, een herhaling van Zetten. Uh, ik heb dit ook bij bepaalde mensen wel voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Dit is de strategie die volgde op de Volendam-benadering... en de vuurwerkram benadering Leg u je... het uit dan? Nou, daar, daar was de hele teneur van de onderzoekscommissies om niet de, het bevoegd gezag voor de brandweerzorg... dus BMW en de regionale besturen te onderzoeken... maar alleen de gebruiker van het gebouw. Hm. En daar dan te roepen, hè, er is zelfs door uh, de commissie Altos... dat vond ik wel grappig, tussen aanhalingstekens... is er een uh, enquête gehouden onder de bevolking... wie is nu meer verantwoordelijk, de kroegbaas of het gemeentebestuur? Ja, alleen die toonzetting al kon je de uitslag ook voorspellen... het was de kroegbaas. Maar ik heb u net uitgelegd dat het woord verantwoordelijkheid... Uh, veronderstelt kennis van zaken. En een kroegbaas heeft volgens mij niet per definitie... kennis van zaken van het ontstaan en de ontwikkeling van brand. Ja. Dat hoort de brandweer wel te hebben. En dat is ook de wettelijke adviseur van het bevoegde gezag. Maar u zegt eigenlijk, ondanks het feit dat wij toch in Nederland... de afgelopen jaren diverse grote branden hebben meegemaakt... die u zelf ook al noemt, uh, leren wij daar dan blijkbaar niet van... hoe we dat op een adequate manier kunnen voorkomen in de toekomst. Wat, wat, wat gaat er dan fout? Nou, men heeft sinds 1985 die, die, die kennisvergaring en de bekwaamheid, het bekwaamheidsonderhoud... van de mensen die het bevoegd gezag moeten adviseren, heeft men verzaakt. Dat is natuurlijk zeer ernstig, want er is een, een vergeten van kennis... en een verdwijnen van kennis. En dat is door iedereen, als het ware, uh, gedoogd, tussen aanhalingstekens. Ja, maar... En, en als dat gedoogd wordt, wordt dat een gewoonte. En nu kan men niet meer terug. Want als men nu uh, met de billen bloot zou willen gaan. om nu eens eindelijk schoon schip te maken. en met een schone lijn te beginnen. dan, dan, dan komen al die oude zaken ook weer bloot te liggen. En de mensen die nu nog zitten, zullen dat uh, uh, proberen uit te stellen. tot na hun pensioen, nou, kan ik me zo voorstellen. Ja. Even hier aan tafel, vind ik mij voel je nog veilig in het openbare gebouwen? Ik, ik, ik verbaas me een beetje over de heer Vos dat iedereen weet er blijkbaar niets van. En, en toch leven wij uh, vrij rustig door. Uh, maar op, op de vraag van Elsbeth Gutteke: over... vindt u terecht dat die mensen van chemiepak zijn gearresteerd... begrijp ik dus dat het antwoord gedeeltelijk ja is en niet helemaal ja. Nee, ik heb gezegd... Uh, bovendien heb ik niet gezegd dat ik de enige ben die er alles van weet. Ik heb collega's die dit ook weten... maar die het voor hun carrière niet kunnen blootleggen. Hm. Um, over gemiepakt terugkerende, die, wat ik ervan begrepen heb, zijn ze gearresteerd op, uh, op milieuwetgeving. Um, of dat recht is, nogmaals, het beslist een rechter um, in een rechtsstaat. Um, dus dat, daar kan ik niks over zeggen. Ik ken de bepalingen niet, ik ken de overtredingen niet. Maar ik weet wel, en dat verbaast mij dan op voorhand, dat de wet milieubeheer, dat vindt u ook in het rapport uh, van Oosting over de. Vuurwerkramp, ja. die drie dikke pillen, uh, bevat nauwelijks materiële normen voor de brandveiligheid. Dus dat is geen wet die ik kan koppelen aan uh, maatregelen... om brand te voorkomen, te beperken, te bestrijden. Ja. Ja. Wat, er, wat er wel had moeten zijn en wat er volgens mij niet is... dat is een adequate gebruiksvergunning, ook voor het terrein. Ja. En daar, zit, daar kom je dan weer. Dat is niet ter beoordeling van de, van de ondernemer of zijn personeel. Maar dat is ter beoordeling van de wettelijk adviseur. En dat is de commandant regionale brandweer. Ja. En ik kan me, ik meen me zelfs te herinneren dat in dat gebied... ik heb het dan over Moerdijk en vele andere gebieden trouwens in Nederland... die regionale brandweer die verplicht werd gesteld met deze taken... in de wet brandweerwet van 1985, nooit van de grond is gekomen. Dus dat is een verzaken van de overheid op het gebied van de brandverzorging. Dat is een monopolietaak van de overheid. Dat is niet overgelaten aan commerciële ondernemers. Nee. En u zegt eigenlijk, de overeenkomst tussen geen MIPAC en die brand gisteren in Nieuwegein is dat dat toezicht... en die deskundigheid die dus niet ligt bij degene die het gebouw gebruikt... dat die ook niet op adequate wijze wordt gecontroleerd... en dat toezicht gewoon, uh, uh, het, het, ja, het, het toezicht gewoon faalt. Ja, het toezicht overal, dat is de inspectietaak van de minister... Die heeft wel gefunctioneerd, want toen kwamen de rapporten... die door de Tweede Kamer zijn genegeerd... dat de vakbekwaamheid op alle niveaus, de hoogste niveaus... werden op competentie beoordeeld. En die beoordeelden zichzelf unaniem als ver onder de maat. Die waren niet competent, onder meer op het gebied van brandpreventie. De minister heeft dus die inspectietaak... hoe de overheid haar monopolistische brandweerzorg uitvoert. En de minister heeft dus, kun je zeggen, die inspectietaak wel uitgevoerd door die inspectie opdracht te geven. Maar heeft de consequentie daar niet uitgetrokken? Nee, dat is helder. Goed, Fred Vos, we laten het hierbij brandveiligheidsexperts. Meteen na het nieuws uh, praten we verder aan deze tafel. Onder andere met u, maar ook met uh, Marijke van Putten... manager innovatie bij GGZ Kennemerland, en met uh, historicus Vic Meijer. Eerst gaan we naar het nieuws van half drie... en dat wordt gelezen door Nanette Wel. Radio 1, het NOS-journaal. Het verpleeghuis in Nieuwegein, waar gisteren brand uitbrak, blijft zeker twee maanden dicht. Van de gewonden zijn er nog drie in levensgevaar. De brand ontstond na werkzaamheden op het dak, maar hoe precies is nog niet duidelijk. De politie en de arbeidsinspectie onderzoeken de oorzaak en willen daar nu nog niets over zeggen. In het oosten van Afrika zijn 10 miljoen mensen getroffen door aanhoudende droogte. Het is een van de grootste droogtes van de afgelopen 60 jaar, zegt de VN. De zwaarst getroffen landen zijn Ethiopië, Kenia en Somalië. Daar heerst op sommige plaatsen hongersnood. De NS rijdt sinds het begin van de middag met een aangepaste dienstregeling... vanwege het verwachte slechte weer. Er zijn sprinters geschrapt en er is extra personeel ingezet. Tussen Rotterdam en Hoek van Holland is de bliksem ingeslagen. Het treinverkeer blijft op een deel van dat traject nog urenlang ontregeld. En voor een Limburgse vrouw die in Spanje al bijna twee weken wordt vermist... is een speciaal fonds opgericht. Familie en vrienden hebben het in het leven geroepen om geld in te zamelen... voor de zoektocht naar de vrouw. De 48-jarige Marianne Goossens verdween spoorloos... kort nadat ze twee weken geleden in Zuid-Spanje was aangekomen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, de A2 Maastricht richting Eindhoven... is nog steeds dicht tussen Nederweert en Afrit Buddel... heeft te maken met technisch een onderzoek na een aanrijding vanochtend. Vanaf Kelpende Oder staat 4 kilometer file. Ook de andere kant op staat file richting Maastricht... tussen Afrit Valkenzwaard en Afrit Buddel 4 kilometer. Daar is de linker reis ook dicht. Verkeer tussen Maastricht en Eindhoven kan het beste omrijden... via Venlo over de A73 en de A67... Verder een spoedreparatie op de A15, Rotterdam richting Goikum. Daardoor tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel 2 kilometer. Bij Hendrik Ido-Ambacht zijn twee rijstroken dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag... en we praten met brandveiligheidsexpert Fred Vos... over de brand in Nieuwegein van gisteren. Met Marijke van Putten, manager innovatie bij GGZ-Kennemerland... over de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. En met historicus Fink Meijer over bezuinigingen... in het oude en in het nieuwe Griekenland. En u kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD... of gaat u naar de website dag.nu. Eerst gaan we naar de Ladies Day op Wimbledon. Marcella Mesker is daar. Marcella, wie Marcella, wie speelt er tegen wie? Ja, zojuist uh, is de eerste kwartfinale bij de vrouwen begonnen op het centercourt... tegen de Duitse Sabine Lissiki, 21-jarige uh, blonde uh, Duitser. groot talent met een enorm harde service. Nou, dat kan ze goed gebruiken, want ze speelt tegen de Française Marion Bartoli. En die Bartoli die is in uh, bijzonder goede vorm... want die versloeg gisteren de titelverdedigster Serena Williams... Uh, Lissiki en Bartoli zijn zojuist begonnen. Ze zitten pas in de derde game. Het staat 1 gelijk. Opvallend nu al is dat het dak dicht is. Gelukkig maar dat er een dak is sinds 2009. Want het regent weer eens op Wimbledon. Dus dat betekent een kleine vertraging van de start. Dat betekent ook dat op baan 1 de wedstrijd tussen de Tsjechische Kvitova en de Bulgaarse Pironkova nog niet kan beginnen maar dat we voorlopig wel lekker tijdens kunnen kijken naar de kwartfinale tussen Lisicki en Bartoli 1-1 dus in de eerste set. Dankjewel Marcella Mesker vanaf Ladies Day in Wimbledon. Ja, dan moet uh, volop worden bezuinigd. En ook de GGZ ontkomt daar niet aan. Minister Edith Schippers heeft een eigen bijdrage aangekondigd in de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels heeft ze die verlaagd. Maar de protestacties die GGZ Nederland morgen organiseert, die gaan gewoon door. In de studio Marijke van Putten. En u schrijft net even op hoe ik u moet aankondigen. U bent directeur innovatie van GGZ Noord-Holland-Noord. En dat is de, de correcte titel. Goed. Ja, minister Schippers heeft aangekondigd die eigen bijdrage wat te willen gaan verlagen. Bent u er blij mee? Uh, dat is in ieder geval een stap in de goede richting. Uh, maar uiteindelijk is het niet uh, datgene wat we zouden willen. Omdat nee. uiteindelijk uh, de prikkel nog steeds uh, de verkeerde kant op gaat. Ja, want legt u even uit: wat, wie moet het eigen bijdrage betalen en waarvoor? Uh, nou, alle cliënten, zowel in de eerste als in de tweede lijn zorg. Dus zowel cliënten die uh, bij een psycholoog. Uh, uh, voor wat uh, eenvoudige problematiek komen. Daarvoor is de eigen bijdrage verhoogd. Van 10 nu naar 20 euro per zitting met een maximaal aantal zittingen van 5. En nu ook in de tweede lijn moeten mensen bijdrage gaan betalen uh, als ze behandeling krijgen. Van maximaal 275 euro per jaar op dit moment. Uh, en daarnaast een eigen bijdrage als ze opgenomen moeten worden. Uh, per maand van 145 euro. Ja, in de tweede lijn, dat zijn mensen die in een instelling worden opgenomen. Uh, die of in een instelling behandeling krijgen. Oké, okay, okay, goed. Ja, dat is duidelijk. Dus mensen moeten iets gaan bijdragen wat tot nu toe niet hoefde. Is dat een probleem voor mensen? Uh, dat is voor een, voor een deel van de mensen een probleem. Uh, wat we over het algemeen het probleem vinden... is uh, dat dit uitsluitend in de GGZ wordt opgelegd. Uh, en dat dat daarmee eigenlijk, uh, ja, het stigma wat we jarenlang uh, hebben geprobeerd te bestrijden... Uh, weer naar voren brengt, uh, waarom in de GGZ een eigen bijdrage... dus als je depressief bent, uh, dan moet je een eigen bijdrage gaan betalen... terwijl als je de ziekte van Parkinson hebt, uh, dan niet. En dat geeft toch iets aan alsof je daar op een of andere manier uh, medeschuldig aan bent. En ja. dat is natuurlijk niet het geval. Nou, nee. nou, wij gaan zo meteen verder praten, maar we gaan eerst even naar uh, verslaggever... Jeroen de Jager van het Radio 1 Journaal, want die is bij een persconferentie... over die brand gisteren in Nieuwegein, waar we net voor half drie ook al over spraken met uh, Fred Vos... Je Jeroen, jij bent bij die persconferentie. Wat heb je daar te horen gekregen? Nou, allereerst maar eens even over de gewonden praten. Gisteren zijn er 49 mensen totaal opgenomen. Daarvan zijn er nog steeds negen uh, ernstig uh, gewond. Drie uh, zijn nog steeds in uh, kritieke toestand van die negen uh, mensen. Drie zijn nog op de intensive care. En drie uh, andere... Uh, zijn van de intensive care af en aan de beterende hand. Dus is nog steeds drie in kritieke toestand. Een uh, andere belangrijke vraag die, uh, uh, die nu speelt is... Uh, hoe is het nodig geweest dat externe, bijvoorbeeld bouwvakkers... hebben moeten helpen bij het evacueren van al die mensen? Uh, je zou denken, er zijn jaarlijkse uh, oefenplannen, bedrijfshulpverlening. Uh, daar worden allerlei trainingen gedaan jaarlijks. Uh, als, is die training van, uh, in dat kader wel adequaat geweest? Als nu blijkt dat zonder die externe hulp er wellicht een ramp zou zijn geweest ja. en ja. er natuurlijk uh, ja, de ramp niet, niet over te overzien zou zijn geweest. Ja, daar kunnen ze nu op dit moment natuurlijk geen uh, antwoord op geven. Dat wordt als uh, vraag van onderzoek natuurlijk. Uh, er komen allerlei onderzoeken naar alle vergunningen... naar de oefeningen die gehouden zijn, het hele proces voorafgaand... en tijdens de brand enzovoort enzovoort. En dan nog even uh, uh, de zorg voor de komende tijd. Uh, want voorlopig kunnen de mensen niet uh, terecht... ...in het uh, verzorgingshuis uh, minimaal twee maanden is er nodig om... Uh... Om, om de boel daar weer in gereedheid te brengen. Dus er moet tijdelijke huisvesting komen. Nou, 28 mensen worden opgevangen voor de komende tijd in het Antonius ziekenhuis. En er zijn onderhandelingen gaande voor de overige 110, 120 mensen. om op een andere locatie gehuisvest te worden de komende twee maanden. Ja. Even nog over die onderzoeken die jij vertelde. Jij zei er komen diverse onderzoeken. Wie gaan die onderzoeken uitvoeren? Er werd daar ook iets over gezegd? Er is al een onderzoek van politie en de arbeidsinspectie naar de oorzaak van de brand. En er komt een extern onafhankelijk onderzoek, zo nadrukt de, uh, de burgemeester Bakkenhuis... Uh, naar het hele proces voor en tijdens de brand. En dan zal er dus ook gekeken worden naar die prangende vraag... Ja, hoe zit de jaarlijkse uh, training in elkaar... in het kader van die bedrijfshulpverlening... en waarom is het nodig geweest dat externe... ...erger hebben voorkomen. Oké, okay, dankjewel. Jeroen de Jager, verslaggever ja. van het Radio 1 Journaal... ...bij de persconferentie over de brand gisteren in uh, Nieuwegein. En heel even nog één vraag voor u, meneer Vos, uh, brandveiligheidsdeskundige. Die onderzoeken waar Jeroen de Jager het net over had... ...zijn dat de adequate onderzoeken die nu gedaan moeten worden? Heeft u daar vertrouwen in? Um, of ze adequaat zijn, ik ben geen helderziende, vertrouwen heb ik er niet in, gelet op het verleden. En uh, de toon die ik nu uh, merk, of tenminste, een detail uit de weergave van uw verslaggever: dan gaat het dus weer over de Be bedrijfshulpverlening. Ik hoorde de naam uh, arbeidsinspectie vallen, want daaruit, uit de. laat ik maar zeggen, uit de ARBO-wetgeving. daar komt de bedrijfshulpverlening vandaan. En die is oorspronkelijk en nog steeds volgens mij wettelijk bedoeld voor het eigen personeel. voor bedrijven met veel personeel. Hm. Uh, door de. de laat maar zeggen. De, de nadruk die men probeert te leggen. weg van het bevoegd gezag en weg van het monopolistische brandweerzorg. op onze veiligheid. Dat is een. Uh, zeg maar een mensenrecht. Daar is jurisprudentie over van het Europees Hof. Dat legt men weg naar die bedrijfshulpverlening. En daar probeert men een soort uh, eerstelijns uh, mini-brandweer van te ja, maken. Ja, en u zegt eigenlijk dat onderzoek zou zich op andere vlakken moeten richten. Goed, we, we gaan even verder. Nou, het, het, het makkelijke vlak. Dit zit allemaal aan de achterkant als de brand eenmaal begonnen is. Maar je moet aan de voorkant van het probleem blijven. Er mag geen brand ontstaan en als die wel ontstaat, moet die zo klein blijven dat dit soort draconische gebeurtenissen niet kunnen plaatsvinden. Nee, Oké, okay, dat is heel helder. Ik praat verder met uh, Marekke van Putten van GGZ Noord-Holland-Noord. We hadden het net voordat we even naar de persconferentie in Nieuwegein gingen over de bezuinigingen op de, op de GGZ. U zei net ik vind het niet eerlijk dat uh, nu in de GGZ uh, mensen een eigen bijdrage moeten betalen, be terwijl bijvoorbeeld iemand uh, met een longontsteking of gebroken been dat niet hoeft. Uh, wat betekent dat voor mensen die gebruik maken van die zorg van de dat dat onderscheid nu aangebracht wordt? Nou, dat zal natuurlijk zeker drempelverhogend werken. Dat is ook de bedoeling van de minister. Uh, U, de dat zal voor een deel mee. van de mensen geen probleem zijn... Uh, die dat makkelijk kunnen betalen. Een deel van de mensen zal ook om die reden van zorg afzien... En uh, ja, de minister geeft natuurlijk aan dat dat misschien goed is... omdat je ook uh, sommige problemen inderdaad misschien met de buurvrouw op kan ja, lossen. Ja, de, de maar we kunnen even luisteren naar hoe de minister dat heeft gezegd... tijdens de persconferentie. Laten we daar even naar luisteren. Dan zou je echt moeten afvragen... Uh, moet je niet een aantal dingen die bij het leven horen... Uh, uh, veel meer in je eigen uh, sociale kring zien uit te vogelen... en zul je niet uh, echt een beroep op de gezondheidszorg moeten doen... als je echt last hebt van ziekte? Ja, dus mevrouw Schippers suggereert in feite dat heel veel mensen die gebruik maken van GGZ niet ziek zijn. Ja, ik, uh, ik, ik vind het bijna schandalig om het uh, zo te, uh, te zeggen. Uh, natuurlijk hebben we te maken met levensproblemen. Hebben we de afgelopen jaren uh, misschien de GGZ wat, wat te wijd opengezet en de drempel verlaagd. Dat zegt u wel? Uh, ik, de, ik denk dat als je, als je kijkt naar de enorme toename van het aantal cliënten in de GGZ... dan kan je wel zeggen ja... Uh, we hebben erg ingezet op preventie, het, het uh, anti-stigma, uh, waardoor die drempel steeds verder verlaagd is. Maar dat neemt niet weg dat er ook heel veel mensen zijn met echt heel ernstige uh, psychische ziektes, uh, die uh, ja zeker te vergelijken zijn met, uh, met uh, ernstige somatische ja. aandoeningen. En hoe verklaart u dat onderscheid dat de minister nu aanbrengt... tussen geestelijke aandoeningen en lichamelijke aandoeningen... en dus ook het verschil in eigen bijdragen? Ja, ik kan de verklaring niet anders zien... als uh, de grote invloed van de PVV. Uh, ik mag aannemen dat het niet haar persoonlijke mening is. En van de VVD ken ik die mening niet op die manier. Maar wel van de PVV, dat uh, ja, psychische aandoeningen worden... Uh, eigenlijk uh, door hen toch als uh, ja, onzin uh, betiteld uh, uh, iets waar we geen geld voor over zouden moeten ja. hebben. Maar is het niet een te simpele verklaring? De PVV, want ik bedoel. Uh, me, me, het, het is waarschijnlijk ook minder makkelijk te controleren, te constateren. Een psychische ziekte lijkt me, ik ben geen arts. Is het moeilijker te controleren. Nou, is de, de, uh, als we het hebben over aandoeningen als ernstige depressies, uh, ja. posttraumatische stressstrooien, schizofrenie, uh, manisch depressiviteit. Ja, uh, sterker nog, iedereen heeft vaak het gevoel van nou dat kan je zo zien. Hè? Ja, ja. Uh, dus zo, ja, zo dan, maar, moeilijk maar, maar is het. Maar er is niet. in Nederland natuurlijk ook. Dan kom je misschien op een iets ander probleem. Dat uh, bijvoorbeeld het, het, het, het befaamde rugzakjesprobleem. Dat 20% van de kinderen op middelbaar onderwijs. bijna psychische hulp nodig heeft. Dat is wel ongelooflijk veel. Natuurlijk, maar dat is, ja, dat is in, de, in, de, in de onderlaag, zeg maar. Hè, daarvan denk ik inderdaad. Uh, daar hebben we de deur misschien iets te veel opengezet. Ja, maar gezet. dat is de vraag want we, we hebben nu de deur gebeurt... iets te vaag opengezet. Maar wat moet je dan concreet doen? Om te zeggen, we hebben de deur te vaag opengezet. Dat zegt iedereen. En dan gaan ze over tot die maatregelen zijn slecht. Dat vind ik ook. Dus ik ben het in grote lijnen met u eens. Alleen vraag ik mij dan steeds af: van ja, we hebben de deur te ver opengezet. Dan moet je hem terug doen. Hoe doen we dat? Nou ja, ik denk dat is natuurlijk ook uh, de, de, de reden waarom ik hier ben vanuit innovatie. Uh, er zijn namelijk hele andere methoden, veel betere, om tot, ik denk zelfs, grotere bezuinigingen oh. te kunnen komen. Oké, okay. nou, daar, daar gaan we zo over praten. We gaan ook even praten met Anne Mulder van de VVD, Tweede Kamerlid, woordvoerder op dit dossier. Goedemiddag, meneer Mulder. Goedemiddag. Ja, ik hoor hier uh, net uh, betogen dat het niet eerlijk is dat de bijdrage in de GGZ wel verhoogd wordt, terwijl dat uh, in, in, in de rest van de gezondheidszorg niet gebeurt. Uh, staat u daar wel achter, achter die verhoging? Ja, ik ben het daarmee eens. Dat is op zichzelf niet uh, eerlijk. Maar ik denk dat het niet zal zijn dat we de eigen bijdrage... in de geestelijke gezondheidszorg gaan afschaffen. Ik denk dat, als je kijkt naar de stijgende zorgkosten... de komende jaren, maar ook de volgende kabinetsperiode... dat ook andere aandoeningen een eigen bijdrage gaan krijgen. Dus het begint bij de geestelijke gezondheidszorg... en u zegt dat gaat verder in de rest van de gezondheidszorg ook plaatsvinden? Die kans acht ik heel groot. Ja, maar op dit moment is er toch sprake van een oneerlijke situatie... zegt mevrouw Van Putten. Ja... Uh... Men kan dat zo ervaren. Ik begrijp ook dat mevrouw Van Putten dat zegt. Maar wat ik zeg, de zorguitgaven gaan stijgen. Ze stijgen in deze kabinetsperiode van 60 naar 75 miljard. Er is nu een overschrijding bij van 2,5 miljard. In de volgende kabinetsperiode zal die gaan stijgen naar de 100 miljard. Zijn er al, daar zijn er al sommen over. Dus ik denk dat het niet zo zi zal zijn dat eigen betalingen worden afgeschaft. Ik denk dat het alleen maar wordt uitgebreid de komende jaren. Nee. Onontkoombaar, helaas. Ja. Mevrouw Van Putten, het, is, het, zit, het, het, het begint nu in de GGZ... en het gaat ook in de rest van de gezondheidszorg plaatsvinden. Ja, is dat een troost of uh, denk, nog steeds niet? Denkt hij, zegt hij. Dus dat weten we niet. Het kan ook alleen in de GGZ blijven, dus dat vind ik wel lastig. Uh, en uh, los daarvan vraag ik me af of uh, de VVD of uh, het ministerie ook op open staat uh, om met ons te gaan overleggen of er andere middelen zijn die wellicht effectiever zijn en niet, uh, uh, niet de doelgroepen treffen waarvan we op dit moment niet willen dat ze getroffen nee. worden. Meneer Mulder, staat u open voor alternatieven? Kijk, ik sta altijd open voor alternatieven. Maar die alternatieven moeten wel hard zijn. Kortom, Die zijn ze. Ze moeten ook echt leiden tot die bezuinigingen. De bezuinigingen zijn fors, want de kosten stijgen ook heel sterk. Ja. Nou, mevrouw Van Putten, doet u maar uw best. Eén minuut is even een alternatief voor deze bezuinigingen. Schetst u eens wat mogelijk zou kunnen zijn voor meneer Mulder? Nou, er zijn twee, uh, twee grote dingen die, we, uh, die je daarvoor eens kunnen gebruiken. Het allerbelangrijkste is de reductie van bedden. We hebben de afgelopen honderd jaar uh, heel veel bedden bij, bijgebouwd in Nederland. Zijn nu in Europa uh, uh, staan we aan de top met 180 bedden per 100.000 inwoners. Uh, dus dat, is dat kan minder Veel en veel te veel. We zouden dat eigenlijk in de komende vijf jaar uh, naar ons idee... en dat wordt ook breed gedragen in de GGZ... ernstig terug kunnen brengen. Ik denk naar uh, de helft. Uh -huh. De helft van de uitgaven in de GGZ... Uh, gaan over bedden. Daar worden eigenlijk relatief weinig mensen op geholpen... maar hebben dus een, enorme ja. uh, kosten. Dus u zegt dat kan Als minder? Als je dat vermindert... heb je al een bezuiniging van honderden miljoenen. Dat... Uh, dan, dan zijn we al bijna... Uh, aan dat bedrag. Ja. Daarnaast heb je nog de mogelijkheid om uh, veel meer met e-health te gaan werken. E-health? E-health, -e internetbehandeling en telezorg. Hè? Dus behandeling op afstand uh, en behandeling via internet. Waardoor je het aantal behandelminuten enorm uh, terug kan brengen en er dus veel meer mensen... in dezelfde tijd uh, behandeld kunnen worden. Ja. En ook dat zou een bezuiniging kunnen opleveren... van enkele honderden miljoenen. En dan leg je dus de prikkel bij ambulantiseren... bij weer meedoen in de maatschappij... en niet de prikkel uh, bij juist de mensen... die proberen zoveel mogelijk thuis uh, te blijven... en daar behandeling willen. Ja. En dat is wat we willen. Meneer Mulder, ik hoor enorm veel creativiteit uit de sector... Nou, dat vind ik op zich goed te horen. Dat de sector meedenkt over hoe je kan bezuinigen. Bijvoorbeeld over e-health. Ja, dat is een van de maatregelen die, al door de minister, die de minister al wil nemen. Is om meer te komen tot e-health. Dat je een deel van je therapie, een deel van je behandeling... via het internet kan doen. Dus die bezuiniging die staat voor een deel al ingeboekt. En wat betreft die reductie van bedden... ja, daar gebeurt iets interessants in Nederland. Wij zien een, een toename van wat we noemen de eerste lijnzorg. Zeg maar simpel gezegd voor de wat makkelijkere uh, problemen. Dat is ontzettend uh, gestegen. Tegelijkertijd met het aantal bedden. Dus... Hoe dat dan precies moet gaan en of dat ook op korte termijn kan, ben ik zeer benieuwd naar. Ja. En ik ben ook benieuwd hoe dat precies gaat. Okay. Ik luister er altijd naar. Ja, maar kun je dan zomaar die bedden weghalen? Is dan het probleem opgelost? We hebben geen tijd helaas om, uh, om dit helemaal uit te werken. Maar misschien moeten jullie uh, toch dat gesprek nog eens even aangaan met elkaar. Meneer Mulder, is het niet beter om voordat die bezuinigingen nu ingevoerd worden... toch met die sector nog eens wat beter te praten? Oh, dat kan zeker. Ik ben uh, vanmiddag uh, te bereiken maar één ding... Ik, uh, op ik, welk nummer? Nee, dat gaat er Dat oh, wil, wil ik wel zeggen. Nee, hoor. Maar, nee, maar er wordt heel vaak gezegd van ja, ik heb een alternatief. Maar dat moet je dan goed doorrekenen. je moet ook dat hard zijn gebeurt. en je moet ook op korte termijn te realiseren is, zijn. Dat ja. is te realiseren en het is doorgerekend. En als het en, zo makkelijk is, hè, waarom is het dan nog niet gebeurd? Want dan is, kun je die bedden gewoon naar buiten schuiven. laatste woord van mevrouw Van Putten? Nou, het is binnen GGZ Noord-Holland-Noord uh, is het gebeurd. We hebben daar ook een uh, maatschappelijke business case van gemaakt. En uh, we hebben u ook uitgenodigd om uh, die met ons te komen bespreken... Uh, dus het is echt een reëel alternatief, waar op dit moment 14 raden van bestuur bij elkaar zitten al in de afgelopen maanden. Om dat ook te verbreden in de sector. Dus ik, ik, zou echt een, ik wil echt een appel doen op u om met ons, uh, of, of om ons drie maanden de tijd te geven. Om echt met een alternatief te komen wat doorgerekend is en wat op lange termijn een veel groter effect heeft, als, uh, uh, zowel op kwaliteit als op kosten... Uh, uh, als de maatregelen die nu zijn voorgesteld. Okay, nou, dat is een heel duidelijk appel. We kunnen er nu niet verder op ingaan, maar het is in ieder geval helder geformuleerd. Welkom in de tijdmachine. Ja, Fik, we stappen in de tijdmachine en waar gaan we naartoe? Heel ver terug, we gaan terug naar Athene in 483 voor Christus voor Christus. Toen zat Griekenland nog niet in de Europese Unie. Waren er toen wel ook financiële problemen? Ja, die zijn natuurlijk in alle landen altijd geweest. En ook in Griekenland. En Griekenland was in die dagen net zo verdeeld als nu. En Athene was een aparte staat. En in 483 waren er in Athene twee grote strategen leiders. En die stelden allebei iets voor. De een stelde voor om uh, het geld dat ze gevonden hadden... Uh, in een zilverader, een zilvermijn... om dat te besteden voor de Atheners zelf. Ze zouden allemaal een hoop geld krijgen. Zoals wij ooit kregen, mijn vader... na de uh, vondst van de gasbel in Slochteren. En de ander stelde voor om het te besteden voor staatsdoeleinden. Namelijk om het bouwen van een vloot, omdat de persen naderden. En die man, Themistocles. hield een gloedvol betoog in de volksvergadering... en kreeg de mensen zover dat ze afzagen van dat particuliere innen van het bedrag... <tacht> en dat het besteed werd aan het algemeen welzijn. Athene bouwde een, staat, bouwde een vloot, versloeg de Persen... en kon 70 jaar een van de grootste, machtigste staten worden... in het oostelijk-mediterraan gebied... en kon daar bouwen de Acropolis... met daarop de uh, uh, Parthenon-tempel, het Erechtheion, de nike tempel die ja. wij nou zo graag gaan bekijken ja. en die nu vandaag de dag de trekpleisters zijn voor het hedendaagse Athene. Ja, Dus je zou zeggen, in de geschiedenis van de Grieken... zit in ieder geval de bereidheid om af te zien van eigen gewin... en voor het grote, grote belang te gaan? Ja, dat was in de, in de vroegste geschiedenis van Griekenland... in de vijfde eeuw, was dat al zo. Maar toen ze later veroverd waren door de Romeinen... en onderdeel uitmaakten van een veel groter geheel... toen zag je al dat die Grieken bleven zich beroepen op die prachtige prestaties van hun voorouders... maar de Romeinen vonden hen eigenlijk maar ordinaire praatjesmakers. Oh, dat komt me bekend voor, dit. Ja, <laughs> zij beriepen zich op het verleden. En zelfs Cicero, die een echte Grecofiel was... dus die echt hield van de Grieken... die sprak over Greculi, over Griekjes... om ze te onderscheiden van de verre voorouders. Ja. Is, daar het, is, het, is het op dat toen al misgegaan met de mentaliteit van de Grieken? Na, nou ja, of het toen misgegaan is daarna zijn Toen de Romeinen eruit uh, vielen, zijn ze een hele lange tijd... onder het Ottomaanse Rijk, onder de Turken gekomen. En toen is het Rijk ook volledig uitgeput. Volledig uitgeput. Dus de Grieken hadden natuurlijk een hele slechte infrastructuur. De Acropolis werd gebruikt als dus een kruidfabriek. Ging herhaaldelijk in de fik. Uh, dus echt slecht geweest. En toen kwamen in de 19e eeuw, kwamen er allemaal van die... Uh, dan kwamen er allemaal van die uh, grand-toeristen. En die wilden weer dat Griekenland weer in de vaart der Volkeren werd opgestuurd. Hm. En dat gebeurde dan ook. En toen is het eigenlijk allemaal weer beter geworden. Maar die Grieken hebben nooit die economische basis gekregen. Ze zijn weer aan de ene kant uh, zich gaan beroepen op dat verleden. He, ze wilden die, die, die, die, die, die, die Acropolis... Uh, uh, sculpturen die ooit door Engelsen waren meegenomen naar Londen... die wilden ze weer terug. En aan de andere kant zie je dan dat ze zich in een soort dolse farniente hebben uh, gegoten en dat ze nauwelijks uh, eruit zijn gekomen... en steeds dieper in het moeras ja. zijn weggezakt. Ja, en, en in die situatie verkeren wij nu op dit moment. Ja. Nu zegt de rest van Europa en nou gauw uit dat moeras... Ja. en aan de slag en stoppen met staken en betalen... Als ik jou belaaf, zou, zit dat er helemaal niet in? Nee, dat zit er ook niet in. En ik vraag me ook af of dat echt de oplossing is. Want stel nu dat die Grieken op korte termijn... al die maatregelen, die bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. Dan krijg je op korte termijn dat die economie nog slechter gaat functioneren. De werkloosheid stijgt met stip. De lonen zijn al laag. Wat er in eerste instantie moet gaan gebeuren... is dat er beter belasting wordt geïnd. Dat het apparaat beter eh, moet gebeuren. Dat het toerisme, wat nu dreigt terug te lopen met die prachtige Acropolis... dat dat nu langzamerhand ja, ook helemaal minder gaat. Dus Griekenland gaat nu langzaam terug. Dus hoe meer geld je er ook uit gaat halen, hoe moeilijker het ook wordt. Kijk, ik ben ervan overtuigd, er moet wat gebeuren. Want die Grieken, er is een, een infrastructuur die is chaotisch... die is warrig, die is slecht. Je komt er nog wel eens, dus je weet het. Ja, ik, ik kom er geregeld. En, en wat ik nou zo jammer vind, dat is dat wij nu allemaal ja die Grieken zo keihard aanpakken. En ik doe daar ook een mee. Want als je mij vraagt, er is enorme corruptie. Als je in Griekenland aan een taxichauffeur een bonnetje vraagt... dan zegt hij een bonnetje, waarom heb je dat nodig? Dat, dat, dat bestaat helemaal niet. Maar tegelijkertijd moet je ook beseffen... dat Griekenland ja, toch, toch, toch, toch ook dat niet allemaal aan kan. En wat je nu ziet, is twee gedachten. De ene kant, economisch vervoeren we die Grieken. En cultureel zien we het nog steeds als de bakermat van de samenleving. En die gespletenheid die wij hebben... Die hebben die Grieken ook. Want die Grieken die zijn nog aan de ene kant... de mensen die zeggen... wij hebben die beschaving ontdekt... en aan de andere kant kunnen wij economisch gezien... niet uh, ermee er, er, er uit de voeten. Dus er zal iets moeten gebeuren. Maar dat toerisme wat nu terug gaat lopen... want de voorspellingen zijn dat er dit jaar... 20% minder toeristen naar Griekenland komen... dat moet dus... Ja. Uh, weer terugkomen. Dus bij deze een oproep van Fik Meijer om op vakantie ja, te gaan. Ja, ik wou Grieken. er nog één ding aan toevoegen. Heel kort. Die Grieken die zeggen dus, ze worden weer rovers. En ooit, de Europeanen willen dus Griekenland leeg En in 1810 ongeveer, dichtte de dichter Lord Byron... nadat de Elgin Marbles, die beroemde sculpturen uit Griekenland geroofd hadden... dichter Lord El Elgin, koud is de mens die niet met u kan rouwen. Mooi Griekenland, om dat u bezat en die met droge ogen kan aanschouwen... hoeveel de Brit geroofd heeft uit de stad... waar hij als gast juist de verplichting had... de resten te behouden waar ze hoorden. Vervloekt de rover die uw kus betrad... en nogmaals uw gewijde rust verstoorde... uw goden huiveren in het vervloekte noorden. En daar, dat zien die Grieken nu weer zo. Ja, nou we gaan door naar een volgende dichter, na dit gedicht. Namelijk naar Paul Borgreven. Paul, ja, dit is even inspiratie voor jou. Uh, ja. <laughs> Ja, behoorlijk. Toch wel. Even overheen natuurlijk. <laughs> nee, woord, nou, dat gaat zeker lukken, denk ik. We gaan naar je luisteren. Ik heb een gedicht gemaakt bij mevrouw uh, Van Putten. Het heet Het Dolhuis. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Hoe eenvoudig kan therapie toch zijn? Geen behoefte aan sessie of medicijn, als iedereen zich maar normaal gedroeg. Wat is de zorg niet een beetje te ver gegaan... De krankzinnige heet de eerst patiënt. Nu draagt de idioot de titel cliënt. Maar een steekje los, daar helpt geen draadje aan. Laten we uitgaan van wat de mens echt kan. Bezuinigen is heus niet zo verkeerd. Waanzinnig mag er zijn. Verleden leert, menig gek schopt het tot koning of tiran. Dankjewel, Paul Borgreven. We zetten hem op de website, dit is de dagpunt nu. Marijke van Putten, mooi gedicht. Ja, zeker. Je kunt hem later vandaag nog even teruglezen op de zaak. Hartelijk dank Marijke van Putten en historicus Fik Meijer voor jullie bijdrage. We gaan naar het nieuws van drie uur. Daarna zijn we bij, bij u terug met onder andere een reportage uit Italië. Tot zo.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 Twee weken lang gesprekken met parlementaire kopstukken... die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. Het zomerreces. Met vanavond Job Cohen, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Een stem op de VVD blijkt een stem voor een torenhoog eigen risico. Eigen schuld, zoek het maar uit. Job Cohen, over zijn hoogte- en dieptepunten. Het zomerreces in twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.